Ik zal ook in het kort vertellen waar de God over ging vandaag in het Nederlands. We hebben gesproken in eerste instantie over de grote positie die de profeet Vrede zij met hem is toegekomen. Hij is als voorbeeld aangesteld voor de rest. Niemand is zoveel eer toegekomen als onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En ook in de Koran wordt te kennen gegeven dat hij. Als voorbeeld gehanteerd dient te worden. Wat ik ook heb aangehaald is dat de profeet sallallahu alayhi wa In meerdere overleveringen het belang van deze grootse maand heeft benadrukt. En ik heb een overlevering aangehaald die staat in Sahih al bukhari En daarin zegt de profeet sallallahu alayhi wa En gelet op deze mooie woorden. Hij zegt namelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Dus de uitspraak is van de Almachtige subhanahu wa ta'ala. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Alle daden van de zoon van Adam behoren toe aan hem. Zijn van hem. Behalve het vaste. Dat is aan mij zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En ik geef er beloning voor. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala het vaste is Junnah. Junna betekent eigenlijk wiqaya. Betekent beschutting. Bescherming. Het vaste dient als beschutting, bescherming in het wereldse leven tegen de zonde. Het weerhoudt de persoon ervan. ...om in de zonde te vervallen. En het is ook een beschutting op de dag des oorlogs tegen wat? Tegen het vuur. Het is een beschutting tegen het binnentreden van het vuur. Daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ...als iemand van jullie vastende is... ...en hij wordt door iemand geschoffeerd, beledigd... ...iemand loopt hem uit tot een gevecht... ...wat dient hij dan te doen, zegt de profeet? Hij moet tegen diegene zeggen ik ben vastende. Met andere woorden, hij moet er niet op ingaan. Ook zegt de profeet, salallahu alayhi wa hij mag zich niet schuldig maken aan vulgaire taalgebruik, aan zaken van onwetendheid. Dat zijn zaken die niet passen bij iemand die vastende is. En daarna zegt de profeet, ik zweer bij degene in wiens hand de ziel van Mohammed, salallahu alayhi wa ligt. Hij zegt namelijk, de geur die uit de mond komt van een vastende, is geliefder bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de geur van muskus. Ik heb ook aangegeven waarom. Omdat die geur het product is van wat? Van een daad van aanbidding. Van het vasten. Daarna zei de profeet en de vastende kent twee blije gebeurtenissen. De eerste is wanneer hij weer mag eten aan het einde van de maand. De tweede is wanneer hij zijn heer ontmoet. En hij rijkelijk beloond wordt voor zijn vasten. Ik heb ook aangegeven dat onze profeet, sallallahu alayhi wa sallam, de meest godsvruchtige is. Niemand kan zeggen, ik heb meer godsvrucht dan de profeet dat bestaat. niet. Als wij weten dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, al zijn zonden hem vergeven zijn. En desondanks kon hij het niet laten om tot diep in de nacht het nachtgebed voor zijn Heer te verrichten. Het is dus een uitnodiging voor ons allen om in de voetsporen te treden van deze grootste profeet... De leider der profeten. En daarna begon ik met het opnoemen, opsommen van een aantal zaken... waar de profeet aandacht aan heeft gegeven in de maand Ramadan. De eerste zaak, zei ik, namelijk het belang van suhoor. En suhoor is natuurlijk een maaltijd die men nuttigt voor het aanbreken van de dageraad. Zo laat mogelijk, dat is het beste. De profeet gaf ook te kennen in overlevering dat het een sunnah is... Om het sohoor zo laat mogelijk uit te stellen. Een zaak die hij heeft benadrukt. Hij zei zelfs: Eet jullie sohoor. Want in sohoor zijn de zegeningen te vinden. Of, we kunnen ook zeggen: Sohoor gaat gepaard met zegeningen. Ook weten wij dat de profeet sallallahu alayhi wasallam. heeft gezegd dat wanneer iemand, en dat overkomt in ieder van ons, dat wanneer iemand vergeet en hij eet of drinkt tijdens het vasten, wat dient hij te doen? Je hoort heel vaak mensen om je heen die zeggen van, hij moet een dag inhalen. Hij moet verder vasten, de dag waarin hij heeft gegeten, en hij moet ook nog inhalen. Dit is onzin. Waarom? Dit is in strijd met de overlevering van de profeet, vrede zij met hem. Hij zegt heel duidelijk, dat wanneer iemand, als het hem overkomt, hij is vastende. En hij vergeet, hij eet of drinkt. Dan moet hij zijn vasten voortzetten. En dat treft hem geen blaam. Het is Allah die hem... Heeft gevoed, zegt de Profeet. Ook heeft de Profeet te kennen gegeven, als we het hebben over het onderwerp Ramadan, dat het beter is, niet beter, dat het moet, om zo snel mogelijk je vaste te verbreken. De Profeet heeft ons geleerd dat zodra de zon ondergaat, dat je dan je vaste moet verbreken. En hij zegt zelfs, de om, de gemeenschap, verkeert in een goede staat, zolang deze haastig is in het verbreken. ...van het vasten. Ook plachte de profeet... ...als hij zijn vasten wilde verbreken... plachtte hij dit te doen... ...met Rodab. Als hij geen Rodab kon vinden... ...dan deed hij dat met Tammer. Als hij geen Tammer kon vinden... ...dan deed hij dat met water. Ik heb ook het verschil aangegeven tussen Rodab en Tammer. Rodab zijn dadels die zacht zijn. En Tammer zijn dadels die eigenlijk hard zijn. Ook zei hij... ...bij het verbreken van zijn vasten... Een andere zaak, een belangrijke zaak. Als je kijkt naar wat de profeet at, salallahu Alaihi Wasallam. het stelde niet zoveel voor. Het was heel weinig. En metgezel die een keer bij de profeet heeft gegeten, die zei zelfs... Het was zo weinig dat ik mij maar van het eten heb onthouden. Het kan misschien zelfs niet voldoende zijn voor één persoon. Zo weinig was het. En als we kijken naar deze toestand van de profeet... En kijken naar de toestand van de om. Hoe wij omgaan met het verbreken van het vaste. Alle soorten voedsel komen eigenlijk voorbij. Noem het maar op. Je kan het bijna niet bedenken of het staat op tafel. Subhanallah. Dat is niet hoe de profeet placht om te gaan met het verbreken van zijn vaste. En dat is ook de reden waarom wij daarna heel veel moeite ondervinden. Willen wij na salat taraweeg gaan. Het liefst willen wij gaan liggen. En dat komt door het feit dat wij... Niet zoals de profeet, sallallahu alayhi wa een paar hapjes naar binnen werken die voldoende zijn om op kracht te komen, zodat wij weer verder kunnen gaan. En ons juist in plaats van ons te storten op eten, ons juist te storten op het zich voorbereiden op salat al tarawih. Ook plachte de profeet in deze maand, ik heb het meerdere malen aangegeven, maar ik blijf het benadrukken omdat het, is, omdat het ontzettend belangrijk is. Hij placht in deze maand de Koran te reciteren. Stil te staan bij de versen van de Koran. Hij ontmoette in deze maand Jibril alayhi salam. En ze gingen samen de Koran bestuderen. En dat geeft toch wel aan het belang van de Koran in deze maand. Ik heb ook gezegd dat de profeet niet alleen de Koran reciteerde. Maar hij vertaalde die woorden ook naar daad. Vandaar dat toen hij ze werd gevraagd naar het gedrag van de profeet. Ze zei, zijn gedrag is de Koran. Hij was zoals een aantal zeiden. Hij was net als een Koran die op aarde liep. Die zich tussen de mensen begaf, sallallahu alayhi wasallam. Zo was hij. Ook heb ik gezegd dat hij, salallahu alayhi wa in deze maand ontzettend vrijgevig was. Hij was normalitair altijd vrijgevig. Maar in deze maand extra vrijgevig. Ibn Abbas die heeft gezegd, de profeet sallallahu alayhi wasallam, wat betreft vrijgevigheid, hij overtrof zelfs de wind. Zijn snelheid van uitgeven was nog sneller dan de snelheid van de wind. Dus hij hoeven niet na te denken zoals velen van ons. Als wij worden uitgenodigd om uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zijn wij nog langzamer dan een slak. Als laatste heb ik een belangrijke zaak aangegeven. Ik zie tot mijn grote spijt nog steeds, als je kijkt naar die overzichten met gebedstijden soms, dan zie je nog steeds staan dat er een tijd bestaat van Imserk. Waar komt dat vandaan, beste mensen? Als wij kijken naar de overleveringen, naar de versen in de Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, zegt in de Koran, eet en drink tot de Vezer. Dan stop je, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ook zegt de profeet, duidelijker kan hij niet zijn. Hij zegt namelijk, eet en drink. Totdat jullie ibn Umi Maktoum horen Adaan verrichten. Pas als jullie ibn Umi Maktoum horen zeggen Allahu Akbar voor de dan pas moeten jullie stoppen met eten en drinken. En bedankt voor je luisterende oor. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zullen